van gisteren met het NOS-journaal. De grote brand in de Duitse havenstad Hamburg is onder controle. De bluswerkzaamheden bij de opslagloods zijn nog wel bezig... maar de grote rookwolken boven de stad zijn weg. Volgens de autoriteiten in Hamburg zijn er geen gevaarlijke hoeveelheden gas gemeten in de lucht. Ruim 200 brandweermannen werden ingezet om de brand te bestrijden... die vanmorgen vroeg uitbrak. Zo'n 140 mensen in het centrum moesten worden geëvacueerd.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 Het zijn niet de eerste dodelijke slachtoffers dit wintersportseizoen. Vorige week bezweken vier mensen door sneeuwmassa's in Noord-Italië. En Begin februari kwamen in één week zeker tien mensen om het leven... bij lawines in Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In de eredivisie heeft Ajax Fortuna Sittard met gemak verslagen. De Amsterdammers kwamen in de zesde minuut al op voorsprong. Het werd 4-0 en daarmee komt Ajax op de tweede plek in de eredivisie. FC Twente heeft vanmiddag tegen Cambuur de grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De club won van Cambuur met 4-0. En Emmen pakte een belangrijk punt in de strijd om de 15e plaats. Tegen NEC bleef het 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen op tweede paasdag begint het droog en op de meeste plekken bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden en oosten nog even door. In de middag regen en zo'n 15 graden. En later deze week blijft het wisselvallig.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 En goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1537 hier op ZFM. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gasten hier voor de komende twee uur in dit unieke radioprogramma met Nieuw muziek. Ik noem het zelf ook wel Peaceful Music. We gaan beginnen met uh, Robin Spielberg. Zij heeft een uh, nieuw album gemaakt Downtown. Ja, dan moet je wel al gelijk alweer denken aan die. Uh, Heetje, dat hitje van uh, Patulu Clark uit de jaren 60. down, down, da da En Carl Lord die komt als tweede track met Open Skies. Dat is natuurlijk onze grote vriend uit Duitsland El Groomer Gang. een uh, toch wel hele fraaie mystische... Ja, mystische muziek, nee zeg ik niet goed. Nou, mystieke muziek, zo is het dus beter. Brian Metcalf, die zit er twee keer in met zijn nieuwe album natuurlijk. Samen met Shane Morris, maar ook een solo album. En dat is gemaakt in 2022. En dat is wel grappig dat het allemaal weer bij elkaar komt. Dat album heet Rhythms of Remembering. En we sluiten af met Michelle McLaurin. Met gewoon home en de track. Welkom. Nou, je bent hartelijk welkom in dit programma. Peaceful Radio Show 1537. En meer info vind je op peacefulradio.info. Veel luisterplezier. I'm not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 Sariya pe, aao Savariya thank you for listening to Peaceful Radio and please visit my website at spencerbrewer.com Y dila uh, uh vaqueta, llámala con la chaquetita. En este pueblo no hay mozos y si los hay no los veo. Estarán en las cocinas, atizando los pucheros. Estarán en las cocinas. Batizando los pucheros. Ándame y dile, uh, -huh. torito, llámale con el capotito. Ándame y dile, uh, -huh. vaquita, llámala con la chaquetita. En este pueblo no hay mazos y si los hay, no se atreve. En vienen los en de llevan a de que quieren. de voorraad, en de voorraad, en de con en de voorraad, en de voorraad, en de voorraad, en de voorraad, en de en Corito, jamale con el capotito. Anda ve, dilá. Uhu. -huh. Maquita, jamala con la chaqueta. Anda ve, dile. Uhu. -huh. Corito, jamale con el capotito. as I run, I can feel it tug on my string, and I would follow it if I only had wings. It